4 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. In Suriname heeft de krijgsraad de strafzaken over de decembermoorden opgeschort. Tot er duidelijkheid is over de vraag of de amnestiewet... die onlangs is aangenomen, in strijd is met de grondwet. De amnestiewet werd begin vorige maand aangenomen in het Surinaamse parlement. Door die wet gaan de verdachten van de decembermoorden in 1982 vrij uit. Onder wie de hoofdverdachte, president Boutersen. Het is niet duidelijk wat de opschorting door de Rijks krijgsraad... gaat betekenen voor de decembermoordenrechtszaak. De verdachte van de roofmoord op een juwelier in Den Haag die in Georgië werd gearresteerd is uitgeleverd aan Nederland. De 19-jarige Sandro G. is vanmiddag op Schiphol aangekomen. Hij wordt ervan verdacht dat hij eind april samen met Zia B. de juwelier in Den Haag heeft overvallen. De juwelier overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Sandro G. heeft op de Georgische televisie gezegd dat hij op de juwelier heeft geschoten. Inwoners van Hoorn die gisteren werden geëvacueerd... omdat twee kerktorens dreigden in te storten, mogen weer naar huis. Volgens de gemeente is het gevaar geweken. Ook de winkels die op last van de brandweer werden gesloten... kunnen weer open. Gisteren werden tientallen huizen en bedrijven... rond de Sint-Jan de Doperkerk ontruimd. Uit bouwkundig onderzoek was gebleken... dat omwonenden en passanten gevaar liepen... omdat de torens in slechte staat verkeren. De gemeente heeft onderdelen van de torens verwijderd of vastgezet. Het Openbaar Ministerie eist 213.000 euro terug van acht Limburgse ambtenaren... die zijn veroordeeld in een fraudezaak. De ambtenaren kregen van een bouwbedrijf geschenken... zoals een auto of kaartjes voor voetbalwedstrijden en concerten. En in ruil daarvoor kreeg het bouwbedrijf opdrachten toegewezen. Het OM eist van een voormalige provincieambtenaar en zijn vrouw... het hoogste bedrag, bijna 67.000 euro. Emiel Roemer is de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap... van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vannacht sloot termijn voor SP'ers om zich te kandideren. Het is de tweede keer dat Roemer lijsttrekker is voor de Tweede Kamerverkiezingen. In maart 2010 volgde hij Agnes Kantop, die na een slecht resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen opstapte. De SP zit de afgelopen maanden in de lift. Opiniepeilingen voorspellen dat de partij mogelijk tussen de 28 en 34 zetels gaat halen bij de verkiezingen op 12 september. Het weer vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen afwisselend wolken en zon. Er staat een matige noordwestenwind. En het wordt zo'n 11 graden op de wadden tot 14 in Limburg. Zondag veel zon en iets warmer. ANRB Verkeersinformatie Het wordt langzamerhand iets drukker op de weg. Toch valt het nog relatief mee met de vrijdagmiddagdrukte. Er staan nu 17 files. De meeste drukte vinden we in het midden van het land. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat de langste file bij 1 Brugge, 6 kilometer. Er is veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 4 kilometer stilstaan. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 ten oosten van Arnhem naar Duitsland, voorknopend Oudijk, 5 kilometer. De rechte rijstroop is dicht. Tussen Utrecht en Woerden rijden geen treinen na een seinstoring. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Altijd en overal NRC lezen. Het kan.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 ABN AMRO Dit is Radio 1 Avro Vrijdagmiddag live Jan Mon Goedemiddag Welkom terug vanuit de corona aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met financieel journalist en econoom Matthijs Bouwman over de rapportcijfers van de Europese landen en de betekenis daarvan voor Nederland. En we gaan browsen. We gaan het internet weer beschouwen met Jurka Jans. U kunt reageren. Twitter ons, hashtag AfroVML. Met spanning werd er toch wel hier en daar uitgekeken naar het economisch rapportcijfer voor Europa. dat eurocommissaris Olli Reen vandaag presenteerde. Europa is in een milde recessie, liet hij weten. maar herstel is in zicht. Matthijs Barman, eh, ja, recessie en mild herstel. is het nou uh, goed of is het nou. Slecht nieuws. Nou, het was eigenlijk wel goed nieuws, denk ik. Uh, we, wist, nou, we weten dat we in een recessie zitten. Dat is eigenlijk geen, uh, geen voorspelling meer, maar gewoon een, een constatering van een feit. En uh, dit is eigenlijk dezelfde voorspelling die ze in het, uh, aan het eind van de winter ook deden. En het komt herstel aan, maar uh, nu nog eventjes doorbijten, dames en heren. En dan komt het allemaal goed. Nou ja, en we zitten nu dichterbij dat moment... waarop ze eerder die kanteling voorspelden. En ze zijn, gaan er nog steeds van uit dat zo in de tweede helft van, van dit jaar... het weer wat beter gaat. We weer echt de groei zien, gemiddeld gesproken, in het eurogebied. Nou, daar had ik zelf niet op gerekend. Ik dacht, ze zullen dat kantelpunt wat vooruit hebben geschoven. met het oog... uit, uit, uit, noem je dat, voorzichtigheid? Of? Nee, omdat, omdat er nou niet bepaald veel... Veel goed nieuws is geweest de afgelopen tijd over de Europese economie. Die eurocrisis is weer helemaal opgelaaid, met, vooral in Spanje ja. gaat het heel moeilijk. De onzekerheid is zeker niet afgenomen over de economische toekomst. Dus ik had me kunnen voorstellen dat bedrijven en consumenten... hun, hun bestedingen nog verder hadden uitgesteld. Nou, dankzij de, de wat betere situatie in Azië en Amerika... Uh, via de export gaat het ons toch lukken, volgens deze voorspelling. Het zijn economen die voorspellen dus dat laten we, het we een licht herstel krijgen. En, en misschien sneller dan jij in ieder geval uh, had gedacht. Uh, ja. Maar uh, Nederland doet het wel slechter hè, dan de rest. Ja, Nederland blijft onder het Europese gemiddelde. En het is een beetje een sneu lijstje Als je kijkt naar de landen, landen die het slechtste doen. Uh, met economische groei, of krimp dit jaar en een beetje groei volgend jaar. dan heb je natuurlijk Griekenland en Spanje en Italië en Portugal en Ierland. En? En Nederland, ja. Ja. ja. Dat is dan de... toch weer minder prettig. Ja, we staan in het rechterlijst. Rechter... Hoe komt dat? Uh, dat komt vooral omdat, uh, omdat wij nou, een kleine economie zijn, open economie... dus we altijd meer last hebben van tegenwind. We hebben een klein kinderfietsje, dus als het een beetje waait... dan blijven we gauw achter. Uh, maar ook door onze huizenmarkt. We hebben eigenlijk een eigen zeepel gehad op onze huizenmarkt. Dat, dat is het grootste probleem? Ja, behalve de onzekerheid, ook de politieke onzekerheid... die zorgt voor wat, wat angst bij consumenten... is het belangrijkste probleem dat wij in de afgelopen tien jaar... en wij, dan bedoel ik ook mezelf, ben ik bang... Uh, enthousiaste hypotheken hebben afgesloten, veel hebben uitgegeven. Um, om het simpel te zeggen, allemaal een dure keuken hebben gekocht... En een, uh, en een bubbelbad op basis van die geweldige waarde van ons huis. Nou, nu zijn de huisprijzen alweer 10, 11% procent gedaald... Dus iedereen heeft een beetje spijt van die dure keuken. Dat kunnen ze, kan eigenlijk niet uit. He. En daar wordt ook internationaal van gezegd dat is een probleem in Nederland. Dus ja. vandaar eh, iets slechtere verwachtingen. Ondanks het feit bijvoorbeeld ook dat we nu tegenwoordig toch het Koenders, of het mag je niet meer zeggen het Lenteakkoord ja. hebben, dat maakt niet uit. Nou, dat zit niet in deze cijfers. Dus de commissie gaat uit van van ze kant kan van de feiten en gaat dus uit van staand beleid. En bij dat staande beleid van Nederland komen wij ook uit... op een veel te hoog begrotingstekort volgend jaar. In deze nieuwe raming van 4,6 procent van, van onze hele economie. Er mag maar drie zijn maximaal. Ja. Dus dat Koenersakkoord zit hier nog niet in. Dus aan de ene kant kunnen die begrotingscijfers meegaan vallen... Aan de andere kant gaat de groei dan weer tegenvallen... want dan gaan we de economie wat verder afknijpen met bezuinigingen en lastenverzorging. Ja, want dat, dat moet dan dus nog doorgerekend worden. Ja. Hè? Al die maatregelen die ze voorstellen in dat uh, akkoord, noem ik het dan maar even neutraal. Uh, um, want de grote vraag is natuurlijk... Uh, stel dat het niet lukt om die 3% te halen... zal Europa accepteren dat dat ja. misschien iets meer wordt of niet? Ja, er is altijd wat hoop bij uh, bijvoorbeeld de PvdA dat Europa zal zeggen, nou, Nederland is wel heel zielig... laten we ze nou maar een klein beetje eh, of de hoek halen. Eh, op basis van deze cijfers is dat een kansloze ja? exercitie. Ja, Nederland doet het wat slechter dan de rest... maar doet het helemaal niet zo slecht dat we kunnen roepen... we zijn nu in een dolle recessie, dus laat ons vooral niet bezuinigen. Nee hoor, volgens de regels die Nederland bedacht heeft en ondertekend heeft... Hè, want Brussel voert slechts onze opdracht uit... Eh, moeten wij ons gewoon aan die 3% houden volgend jaar. Het zal ook voor het eerst zijn in vijf jaar dat wij ons aan die 3%-ijs houden. Dus het ja. is nou niet dat we eens een keertje, jaartje ernaast zitten. Hierin geen aanleiding om, om, om daarvan af te wijken. Eh, zeg je maar, goed, zo langzamerhand... er verandert toch al wat in Europa, hè? Ik bedoel, ja. Frankrijk uh, Hollande uh, komt eraan. En ja. de, die denkt er ook heel anders over... over het wel of niet houden aan die 3%-ijs. Zal dat niet schelen? Nou ja, de, daar kun je ook wat uithalen uit dit rapport. We hebben natuurlijk de afgelopen weken een beetje rumoer gehad... van misschien gaat de Europese Commissie wel bewegen... misschien gaan die zeggen... laat, laat de landen die nog makkelijk kunnen lenen... zoals Nederland, Duitsland, Finland, maar wat extra lenen nog in 2013, zodat ze de Europese economie weer wakker kunnen kussen. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat hoeft helemaal niet als je naar dit rapport kijkt. Want de Europese economie gaat... Nou, we zijn al bijna in de tweede helft van dit jaar. Gaat binnenkort weer groeien, denkt de commissie. En dan hoef je dus ook geen... Uh, acties te hebben waarbij Nederland extra gaat lenen om, uh, om de Europese economie te redden op een of andere manier. Ja, Als dat de, al zou kunnen. De discussie is uh, in, inderdaad hè, wat, wat, wat moeten we gaan doen? Uh, er wordt dan gesproken over hervormen en bezuinigen. En dan heb je ook nog kampen. De een is ontzettend ja. tegen bezuinigen, de andere juist heel erg voor. Uh, onder andere op deze zender vanochtend ook, Ewart gang van de Socialistische oh ja. Partij. Die ja. was heel boos. Uh, die zegt, ja luister eens, bezuinigen is het domste wat je kan doen, want daarmee maak je de economie, uh, of de economische groei juist helemaal kapot. Ja. Nou, dat zul je altijd horen natuurlijk. Dat hoor je alleen niet op het nou, moment ja, dat altijd dat heel... van hem dan misschien... Nou ja, uh... van meerdere economen ook hoor. En ook wel inderdaad van, van, van de, de financiële woordvoerders ter linkerzijde. Ja, het, en... klinkt, het klinkt natuurlijk logisch. Het is, het is ook dus Als je, je eh, lastenverzwaring ja. en mensen meer laten betalen... hebben ze minder geld, kunnen ze minder ja. uitgeven. Dus niet goed voor de economie. Ja, maar het feestje moet een keer afgelopen zijn natuurlijk. Hè. Je kunt niet eeuwig blijven lenen om, uh, om feest te vieren. Het, is, het zou mooi zijn als wij een politiek bestel hadden... waarbij de politici heel verstandig zeiden... in goede tijden, en zoals de afgelopen jaren hebben gehad voor 2008. We gaan nu wat extra bezuinigen, we gaan de last dus wat verzwaren... we gaan geen feest meer vieren, want dan hebben we tenminste een potje... voor als het slechter gaat. Ja, maar het is nu geen goede tijd. Nee, maar dat doen ze ook nooit. Dus het, is altijd, het idee is van laten we nou niet bezuinigen in de recessie... dan kunnen we dat tenminste doen als het weer goed gaat. Dat zeggen ja, de economen altijd. Dat hebben ze ja. op zich gelijk in, zeg je, maar ze doen het ook nooit als het goed gaat. Dus. Precies, de politieke werkelijkheid is anders. Er wordt alleen bezuinigd in, door de politiek op het moment dat het niet anders kan. En ja, dus we moeten het helaas doen op het moment dat het economisch misschien niet zo verstandig is. Maar politiek, het enige moment waarop het kan. En dat is nu, en ik vind ook, je houdt aan afspraken die je in Europa maakt. Dat is wat meer dan een soort hobby. Dat is toch wel het fundament van die hele Europese samenwerking. Waar zit het grootste risico op dit ogenblik? Is dat inderdaad Spanje? Ja, enorm. Spanje, ook, blijkt ook uit dit rapport weer van de commissie. Spanje is het probleem op dit moment. Het gaat zelfs in 2013 harder krimpen dan Griekenland. Nou, dan ben je wel heel sneu bezig. En dan? Spanje is ook zo'n land wat misschien te hard bezuinigt... Misschien wat meer respijt moeten geven. Waar we misschien zelfs wat Europees geld naartoe moeten brengen. Maar om... ja, dat, dat willen ze juist niet. Omdat ze bang zijn dat ze dan niks meer te vertellen hebben. En misschien net ja. zo streng als Griekenland aangepakt worden. Ja, nou, je kunt het nog een soort middenvorm vinden. Spanje heeft op zichzelf. De overheid heeft niet zoveel geleend. De overheid heeft niet zo'n hoge schuld. Lagere schuld dan Nederland de afgelopen jaren. Alleen de banken hebben daar veel te veel geld uitgeleend aan huiseigenaren. die het niet terug kunnen betalen. Dus het zit, daar zit de pijn bij de banken. In Griekenland zat het pijn bij de overheid. Daar zit de pijn bij de banken. Dan kun je ook wel met Europees geld de banken proberen te steunen. Dat is allemaal heel impopulair. Hè? En je hoort alweer bepaalde figuren in de Tweede Kamer roepen... dat we dat niet moeten doen. Maar een praktische oplossing zou zijn... om met het deel van dat Europese noodfonds, daar zit geld in... de banken te herkapitaliseren. Is dus nou Noudwelling vanochtend ook riep? Op de, oh, dat, dat weet ik niet. Ik zou me, dat is bijna net zo'n verstandig de, als ik. Dus die her... zal dat vast gezegd <laughs> hebben. Ja. Je had het over de, de, de herkapitalisatie van banken... dat je dat niet nationaal moet regelen, maar Europees. Ja, ik, je moet het, ik vind ik dat vind, iedereen zou zijn eigen broek op moeten kunnen houden. Dus het is best goed om dat, uh, om dat nationaal te regelen als dat kan. Maar Spanje kan dat helemaal niet. Spanje wordt omgetrokken door zijn banken. En net als Ierland, wat ook keurig begrotingsbeleid voerde, omgetrokken werd ja. door zijn slechte banken. En dan moet je niet zeggen, zoals anderen dan ook weer roepen, van joh, we hebben er nou genoeg geld in gestopt in Griekenland. Uh, we moeten al ja. helemaal niet aan Spanje beginnen, want het is een bodemloze put. En dat gaat ook ten koste van ons eigen welvaart. Ja, je moet daar heel praktisch naar kijken, denk ik. Het is helemaal niet leuk om te doen, maar als het alternatief veel slechter is, dan moet je het dus gewoon wel doen. Want alternatief is niet doen, uh, Spanje gaat failliet. Nou ja, dat ga ik hier niet voorspellen. Maar dat zou een optie kunnen zijn, dat dat gebeurt. En als de Spaanse banken en de Spaanse overheid failliet gaan... moet je kijken waar, wie heeft al dat geld geleend aan de Spaanse overheid en de Spaanse banken. Wij. Dat zijn de Franse banken. Oh. Nou ja, en ING trouwens ook. Ja. Uh, dus voor je het weet, staat die crisis dan bij ons op de stoep. En dat is iets wat we eind vorig jaar vreesden, in november, december. Toen leek het echt even helemaal mis te gaan. Toen hield ik mijn hart vast. En ik zie geen reden waarom we door een soort idee van... laten we ze maar lekker geen geld geven... onszelf zoveel pijn zouden moeten doen. Ja, je vreesde, dat zei je, je vreesde. Niet meer? Nou, minder. We hebben In de tussentijd hebben we de Europese Centrale Bank gehad, die uh, zomaar eventjes uh, twee emmertjes van uh, 500 miljard euro elk in uh, de bankensector hebben, hebben gegooid. Uh, vrij dramatische maatregel, die ik niet had verwacht, maar die, uh, die wel heel goed heeft uitgepakt. En sindsdien is de druk wat van de ketel. We zijn continu bezig met tijdelijke crisismaatregelen, nog niet met de echte crisis aanpakken, maar daardoor is de paniek wat, wat weggeëpt. Ja. En we gaan dus afwachten of, uh, nou ja, wat de gevolgen zullen zijn... van, van, de, van dat, nogmaals dat akkoord zeg maar, dat hier gesloten is. Ja. Uh, nou ja, je je is zag er al wat van. Het katshuisakkoord, wat dus niet doorgegaan is... dat is ook doorgerekend door het Centraal Planbureau. En daar zag je dat het uiteindelijk de groei van Nederland... ongeveer een half procentpuntje kostte. We gingen helemaal niet krimpen in 2013... als we die draconische bezuinigingen en lastenverzwaringen doorvoerden. Dus dat kapot bezuinigen, waar inderdaad, ja. de SP het altijd over heeft... Dat, valt reuze, dat valt reuze mee? Nou, reuze niet. Dat valt een beetje mee. Nou, ja, Ik wou het ja. toch maar positief afsluiten. Sluit het dan voor deze keer. Ja, moet je geen econoom uitnodigen? Nou ja, maar in dit geval, zelfs ondanks de aanwezigheid van een econoom met Ballen. Ja. Uh, dank tot zover. Je blijft nog even zitten. Zo direct gaan we met Jorica uh, browsen. Gaan we het over het internet hebben, maar eerst luisteren wij weer naar Alamo Racetrack. APPLAUS Koop de leaves, Alamo racetrack. Jurca Jansen, je onderhanden van het Jaap. We gaan uh, het internet beschouwen. En internet, ongetwijfeld een veelgebruikt medium ook. Door... Ik zie, uh, de, de, de, ik zal het merk niet noemen, maar de handzame computer ligt voor je. Die heb je altijd bij je. Ja, ja, die heb, nee, heb ik altijd bij. Dat is wel ja? mijn tweede, tweede ik. Is dat Cruciaal ook. om het laatste uh, financieel-economische nieuws. Uh, Absoluut. Of, of zijn het gewoon de roddels via Twitter? Nee, nou, de... voor, voor mij is de afgelopen twee jaar Twitter eigenlijk mijn hoofdbron van snel nieuws geworden. Want uh, ja, andere jongetjes en meisjes weten heel snel waar ze het moeten vinden. Ja. En dan is het eigenlijk zelfs snel. Dan, dan persbureaus volgen en zo. Dus, uh... Vandaar dat wij het er ook iedere week over hebben. Uh, in dit geval uh, met, met Jurka. Een uh, raar nieuwsbericht vanmiddag, Jurka. Ik weet niet of jij daar iets over tegengekomen bent. Of misschien met Thijs ook wel. Er was in Rotterdam nogal wat aan de gang. Er was een, een, een, een, een dreiging van een bloedbad op het Zuidplein. Heb je daar iets over gelezen? Ja, in ieder geval een hele hoop tweets uh, kwamen daar ook over voorbij. Uh, zoals ik uh, snel even kon kijken, heel hele hoop jongeren... die het uh, vooral over een bloedbad uh, hadden op uh, Rotterdam-Zuidplein... wat er dan uh, zou komen ja, Zuidplein is een heel groot winkelcentrum, maar ook een beetje hangplek voor jongeren. Dus op dat. Uh ja, en qua dat idee is het wel logisch dat heel veel jongeren het daarover hebben. Ja, de mensen op... schrikken, ik geloof het ging om een beetje uh, een man die, die boos is... dat hij uit huis gezet is en die zou daarmee gedreigd hebben. Ja, dat ik is. heb het nog niet helemaal terug kunnen vinden waar hij dan uh, precies gedreigd heeft. Want dat werd heel snel dus ondergesneld door al die jongeren... die elkaar waarschuwden met de code rood. Ja. Nou, dan ga je ook kijken, van, nou is dat wel waar? Want code rood is niet iets wat de politie afgeeft. En nog nooit van zoiets gehoord dat de politie zou doen. Nee, dus, maar de politie neemt het blijkbaar wel serieus. Want die zijn er wel uh, ja. aanwezig ook. Ja, we nemen het wel serieus op. En sowieso natuurlijk, als er natuurlijk een soort maatschappelijke paniek ontstaat... om iets ja. wat er misschien gaat gebeuren... is het uh, ja, ook een taak voor de politie om daar adequaat op in te springen. En dat kan via de social media ook heel hard gaan. Ook als het misschien voorkomen onterecht is natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Nou goed, we, we zullen zien uh, of dat in dit geval uh, zo is. De ontwikkelingen uh, die jij deze week hebt gesignaleerd... Nou ja, als we dan toch over uh, paniek hebben en uh, veel berichten die voorbij komen. Bijvoorbeeld de jongeren die uh, social media stress zouden hebben. Ja. Die heb je meegekregen met deze. Nou, ik zag het bericht en ik kan het natuurlijk nu niet meer bewijzen, maar ik dacht meteen van oh, dat, dat is weer typisch, zo'n uh, zo onderzoek wat je niet moet kapot checken. Waar ging het over Joker? Uh, nou, Het ging inderdaad om een onderzoek waaruit zou blijken... dat jongeren uh, onder social media stress zouden leiden. Uh, constant met elkaar, met elkaar in contact willen staan. Uh, eigenlijk allemaal dingen die jongeren altijd doen. Ik bedoel, ik had vroeger dus niet een mobiele telefoon. En ik wilde ook altijd graag weten wat nu uh, in was. Dat ja. was ik in ieder geval niet. Dat wist ik dan wel. Maar, maar uh, uh, uh, ze willen uh, wel uh, weten wat dan wel was. Ze, ze kunnen daar nu het fear of missing out syndroom van krijgen. Ja. Uh, volgens dat onderzoek. Ja, maar dat, volgens mij uh, als je ziet wat in de jaren tachtig natuurlijk... Uh, al die uh, uh, Koele punkers en uh, metalheads en uh, new wave mensen. Die moesten ook allemaal van elkaar weten welke kleding je dan aan moest doen. En uh, nou ja, dat ging dan toen via pamfletjes en avonden dat je bij elkaar uh, zat. En dat heb je nu ook, alleen dan gaat het tussendoor nog via de mobiele telefoon. Niks nieuws onder de zon. En bleek uit onderzoek, onder andere van de jaar.nl, ook dat dat onderzoek zelf kon je nogal wat op aanmerken. Hè? Ja, dat, dat zo'n onderzoek wat je niet helemaal kapot zou moeten gaan checken. <laughs> en uh, wat je. Misschien, als je dat uh, natuurlijk in het nieuws brengt... dat je dat misschien wel zou moeten doen. Als je dan denkt van, ik wil dit item brengen. Dus dat is dan nog weer een dingetje. En dat is dan, ja, uiteindelijk hebben we ook... het is een bedrijf, begrijp ik dat het heeft onderzocht... maar er zitten allerlei commerciële belangen achter. Ja, het is wel een stichting, soort van, die dat heeft onderzocht. Um, er zitten dan weer allerlei belangen achter van mensen... die dus ook bij reclame, stichtingen werken... en zelf trainingen geven. En die ook zelf hebben toegegeven, ja... Uit ons onderzoek bleek eigenlijk, je zou ook kunnen zeggen... als je naar de cijfers kijkt, dat de helft van de jongeren... geen stress ondervindt ja. van sociale ja, media. Dat was weer het typisch geval van... Uh, luie, luie, luie, luie, luie journalistiek. Journalistiek, omdat ja. het ook overgenomen werd door veel Ik vind media. die heel stoer andere... van zo'n zo marketingbureauetje wat denkt, laten we eens even proberen. Ja. Moet je moet dat vooral doen, dat is hun werk. Jij verwijt het vooral de journalisten, dat ze het ja, kritiekloos dat is voor mij de hebben. Die de enige doen. die je kunt verwijten. Die moeten nabellen, die moeten nalezen, die moeten hun verstand gebruiken. En zeker als, als het zo'n bericht is. Hè? Want vroeger was het zo dat de, de, de koeienmelk werd zuur als er een stoomtrein langs kwam. <laughs> het is altijd nieuwe technologie, leidt altijd meteen ja. tot al ja. Met die soort, soort snapberichten. Het ja. blijkt dat de mensen die dat onderzoek hebben gedaan, die geven ook cursussen Social Media Professional A495 euro per persoon. Dus dat, dat u dat even weet. Ja. Hebben we het ingekaderd? Andere ontwikkelingen? Andere ontwikkelingen, nou bijvoorbeeld de netneutraliteit, dat is natuurlijk in Nederland, uh, heeft Nederland aangenomen. Uh, is nu ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. en daarmee is Nederland het tweede land na Chili in de wereld, wat de netneutraliteit aanneemt. En dat betekent? Dat betekent dat uh, je providers, degene die je internet geeft, niet meer zomaar voorrang uh, mag geven aan bepaalde diensten of juist bepaalde diensten mag afknijpen. Zoals, dat... zoals uh, hele go populaire goedkope diensten, WhatsApp, Skype en ja, dat soort dingen. dat soort dingen, of dat ze bijvoorbeeld uh, niet meer uh, je toegang tot YouTube mogen ontzeggen omdat het... Uh, veel bandbreedte kost, dat soort dingen. Dat geldt ook bijvoorbeeld als je hier uh, buiten bij een uh, koffietent zit. Die mogen dus ook niet meer de toegang uh, tot dat soort diensten uh, oh? ontzeggen of afknijpen. Dat is dan weer een nadeel? Dat is, uh, ja, een soort... Uh, een ongewenst neveneffect, zou je bijna kunnen zeggen. Dat houdt wel het, het net heel mooi neutraal. Maar voor veel bedrijven zou dat wel... een reden zijn om misschien niet meer aan te bieden. Of heel traag internet. De, de, de, de, ze kunnen dus niet meer zorgen dat je handig... als je op zo'n terras zit, daar uh, het internet op kan? Ja, dat kan wel. Maar ze kunnen dus... als ik dus daar uh, mijn uh, filmpjes zit te downloaden... dan mag ik dat ook gewoon doen. En dan kunnen ze niet zeggen van... nou jij die alleen je mail checkt, krijgt voorrang op diegene... die uh, zijn uh, filmpjes downloadt. Hmm, Oké. Okay. Maar op zich een goede ontwikkeling? Ja, op zich uh, een goede ontwikkeling, denk ik. En, sowieso uh, neemt Nederland daarmee echt een vrouwstrevende rol in... in uh, ja, de ontwikkeling op het internet of uh, het internet veilig stellen eigenlijk. En, en we worden, uh, want de Twitter, ik zie het bij Matthijs, we worden getapt, hè? Social media. Nou, we worden Nederland. sowieso heel veel getapt. De telefoon, sowieso al, maar ook Twitter, wat is het allemaal? Ja, dat Facebook? Is, het, het idee is eigenlijk dat we dus dat niet precies weten, want dat wil dus niemand zeggen hoeveel het is. Want uh, de staatssecretaris, meneer Teven, die vindt dat te gevoelige informatie, als we gaan vrijgeven hoe er veel getapt wordt, ja dan, uh, ja, dan houdt iedereen straks op met twitteren. En dat is natuurlijk niet handig voor het opsporingsapparaat. Ja, en het is natuurlijk ook raar. Het, het, het geldt iedereen. Het is niet alleen mensen die ergens van verdacht worden of zo. Nou, dat geldt sowieso ook bij telefoon taps bijvoorbeeld is dat al een tijd geleden aangenomen dat iedereen mag afgetapt worden uh, als er bijvoorbeeld een verdenking bestaat dat jij veel in contact kan staan met iemand of als jij café eigenaar bent waar toevallig uh, verdachte veel komt dan mag jij ook afgetapt worden alleen moet je dus naar vijf jaar moet je daarvan op de hoogte gesteld worden maar voor zo'n taps na vijf jaar. Ja. Ja. Voor telefoontaps ja. geldt al dat 43% procent, uh, niet meer gevonden wordt. Ja, zo zeggen, transparantie. Nog één ding tot slot, want uh, er is een jubileum. Dat is het spelletje uh, Wolfenstein. Ja. Dat kennen misschien, oh, ja, ken je het? Nee, het heb je het, lang, het gespeeld lang, ooit? Ja, op Floppy hadden we dat nog toch? Ja. ja. Zo lang geleden toch? Naties was en honden uh, doodschieten. Ik heb dat natuurlijk nooit gedaan hè. ik schoot alleen op de honden. Nee, maar de, de, je had, uh, dat was een soort 3D shooter. Niet op de Naties? Nee, wel op de oh. Naties ja, Maak je geen zorgen, <laughs> ik schiet ook okay. op de nazi's. Nee, 3D shooter uh, waar je de hele nacht ja. mee door kon brengen. En het baanbrekend spel op dat. Uh, gewoon door de sfeer die het schiep. En doordat het 3D was. Ja, het leek nog steeds voor deze begrippen heel erg 2D. Maar en... omstreden. Omdat er inderdaad allemaal haken, kruisen, ja. Duitse symbolen en zo. Maar je hebt dat ook uh, ja, me, met plezier het gespeeld. Ik heb gisteren al dat, uh, dat Goebbels waarschijnlijk had gezegd... dat er wel iets te veel propaganda in het spel zat. Ja. Dat is echt elk letterlijk... Ja. Elk het is in Duits tweede Duitsland muur, ook even verboden geweest? Of nog steeds verboden? Ja, dus sowieso mag je daar dat soort symboliek uh, niet gebruiken. Tenzij het uh, voor echt wetenschappelijke doeleinden. Dus je mag ook bijvoorbeeld dat niet zomaar laten zien van kijk, zo zag het uit, dat mag dus ook niet. Mm -hmm. Alleen als Het, verbeterd, het was dat gewoon een roze toch eigenlijk? Waar je heel veel op de knopje moest drukken ja. om zoveel mogelijk te knallen. Je moest de mensen doodmaken, dus er kwam bloed in voor... en dat zag er toen uit als twintig grote, rode pixels in beeld. Ja. En dat was toen ook heel erg natuurlijk. Dat leek toen realistisch, maar inmiddels weten we veel beter met andere ja. spelen. Maar je wou dat toch memoreren. Je speelt het nog wel eens, of niet? Uh, ik heb het toevallig gisteren weer gespeeld, want je kon het dus gratis downloaden. Dus, uh, was, ja. En gewonnen? Van de nazi's? Ja, natuurlijk. Eh, ondertussen weet ik wel een beetje hoe, je, hoe snel je door de levels heen moet komen... naar 20 jaar. het neemt aan 20 jaar? eigenlijk. Wolfenstein 3D, 20 jaar bestaat het. Goed, daar houden we het bij. We gaan zo direct uh, luisteren naar het Radio 1 -journaal. Uh, en als het goed is hebben we contact met Bert van Sloten... die ons gaat vertellen wat daarin te beluisteren valt. En het is goed, Jan. Uh, we gaan ja, het hebben goed, over Suriname. Uh, de hete aardappel van de amnestiewet die wordt voor zich uitgeschoven. Olly Reen kunnen we beluisteren en de duiding daarover... over de toestand van de economie in Europa. We hebben een interview met Dick Advocaat, de nieuwe trainer bij PSV... problemen bij een zakenbank, JP Morgan. En we hebben een verhaal over een cello en de Nederlandse spoorwegen. Moet je daar nou wel een kaartje voor hebben of geen kaartje? Blijf luisteren, voor het antwoord. blijf luisteren voor het antwoord. Voor de cello. We gaan het horen in het Radio 1-journaal. Ik dank Jokka Jansen voor het browsen op het internet. Ik dank Matthijs Bouwman voor zijn beschouwing op het laatste eh, Europese economische nieuws. Dit was vrijdagmiddag live en dat gaan we zoals altijd afsluiten zo direct met de radiokartoon. Dus blijf luisteren en daarna dus het Radio 1-journaal. Dank voor uw aanwezigheid hier en dank voor het luisteren naar de radio. De Tand des Tijds, een radiotekening. He, het is weer zo laat. Laat weer eens fijn herrijzend Nederland luisteren. De Wereldomroep, kort door de bocht op de Korte Golf. Hé, die... De Wereldomroep is van de wereld. Landgenoot, landgenoot in de vreemde. Hier uw spreekstalmeester Uri Roosentaal. Daar Brun het niet langer komt trekken, is de Wereldomroep... ...nu ontmanteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor een ordelijke transitie volgt er nu een lichtmuziekprogramma... ...met uw oude wereldomroepcorrivé, Martin Bosma. De hoorders van Welair, Martin Bosma, is dol van rancune geluk... ...voluit op het orgel gegaan, zodat nu ons kabinet is gevallen. Derhalve kunt u hier de komende decennia luisteren naar een ingelaste uitzending voor Radio Koendels met 24 uur per dag lenteliedjes voor onze dienders in moslimlanden met explosieve onderbroeken Met Lenten nieuw liefens, een vreude akkoord, in het kader van zonlicht gezet. Allah Radio 1, het NOS journaal. De krijgsraad in Suriname heeft de strafzaken over de decembermoorden opgeschort. De raad wil eerst duidelijkheid of de amnestiewet die onlangs is aangenomen in strijd is met de grondwet. Pas als het Surinaamse OM zich daarover heeft uitgesproken, besluit de krijgsraad of het proces wordt voortgezet. En die beslissing kan betekenen dat het decembermoordenproces lang stil ligt. Op het spoor ten zuiden van de Belgische stad Namen dreigt een explosie na een botsing tussen twee goederentreinen. Uit een van de treinen lekt een giftige en brandbare vloeistof. De ravage op het spoor is groot. Verschillende wagons zijn ontspoord. En vanwege het ontploffingsgevaar heeft de brandweer van Namen de omgeving ontruimd. Georgië heeft de verdachte van een roofmoord op een juwelier uitgeleverd. De 19-jarige jongen kwam vanmiddag aan op Schiphol. Hij zou samen met een ander de juwelier in Den Haag hebben overvallen. Op de Georgische TV bekende de jongen dat hij geschoten heeft. De juwelier overleed aan zijn verwondingen. En omwonenden van een kerk in Uithoorn die gisteren werden geëvacueerd mogen weer naar huis. Op last van de brandweer werd de omgeving van de kerk gisteren ontruimd omdat de torens konden instorten. Volgens de gemeente Uithoorn is het gevaar geweken omdat onderdelen van de torens zijn weggehaald of vastgezet. En dat is het nieuws op dit moment. ADB ah, nee, verkeersinformatie. Er zijn grote problemen op de weg rond Rotterdam. Want de A4, hoogvliet richting Vlaardingen, is helemaal dicht... tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. Op die weg staat het helemaal vast. Maar vanaf het beginpunt op de A4 is, het nu al, is de weg nu al dicht. Verkeer vanuit Europoort moet dus omrijden. Dat kan via de A15, maar daar is ook een probleem. Tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein staat 13 kilometer stil. Door een kapotte vrachtwagen is daar de rechterrijstrook dicht. Op de A20 naar Gouda, bij Nieuwerkerk aan de IJssel, 3 kilometer. Door een kettingbotsing is daar één rijstrook dicht. Voor de rest verloopt de spits buiten Rotterdam vrij normaal. Wat verder nog opvalt is dat het treinverkeer stil ligt tussen Utrecht en Woerden... door een seinstoring. Er rijden nu wel bussen. De verdraging loopt op tot een uur. Ik ben 45 en werkloos. Tijdelijk, want ergens in Nederland zit een werkgever met smart op mij te wachten. We moeten elkaar alleen nog even vinden.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het is vrijdag 11 mei herstel is fragiel in Europa. Termen als milde recessie worden door de Europese Commissie gebruikt. Straks wordt hij Olly Reen van die Europese Commissie... en ook onze eigen André maag over de crisis. Bij het proces breif ik vandaag een incident. Er het namelijk met schoenen gegooid. De Giro, wielrennen heb ik het dan over... gaat vandaag tegen de eerste echte hellingen op, straks de finish. En let even niet op en je bent 2 miljard dollar kwijt. Slordigheid, noemt de leiding van zakenman JP Morganet. Beursen reageren geschokt in Amerika. Maar we beginnen met de onduidelijkheid in Suriname. In Suriname heeft de krijgsraad de strafzaak over de decembermoorden opgeschort. Totdat er duidelijkheid is over de vraag of de amnestiewet... die onlangs is aangenomen, in strijd is met de grondwet. Door de amnestiewet zou de van de decembermoorden vrijuit kunnen gaan. Correspondent Harmen Boerboom is speciaal voor ons even de rechtszaal uitgekomen. Harmen, uh, opgeschort, wat heeft de krijgsraad daar nou precies over gezegd? De krijgsraad heeft gezegd, Bert, dat, de, uh, dat het op dit moment onduidelijk is... of de Wet, de amnestiewet, die nieuwe amnestiewet in strijd is met de grondwet. Met name het artikel daarin over het doorkruisen van een lopend proces. Het proces liep al en pas toen is die amnestiewet... Uh, aangenomen. Uh, normaal juridisch gesproken kan dat niet. Maar, zegt de rechter, ze kan niet dat zelf beoordelen. Daar is eigenlijk een constitutioneel hof voor nodig. Dat heeft Suriname niet. Uh, en nu heeft ze de bal weer neergelegd bij de auditeur militair. En die moet gaan kijken op wat voor manier en op wat voor termijn... die toetsing moet plaatsvinden. Ja, want dat was de vorige keer ook al het geval. Hè? Want het, zeggen, het Openbaar Ministerie kaatste de bal door naar de rechters. En de rechters kaatsen nu de bal weer terug. Ja, dat is inderdaad wat er uh, op dit moment gaande is. Blijkbaar vinden ze het allebei moeilijk om de hete kolen uit het vuur te halen. Ja. Is er trouwens iets gezegd, want dat is, speelde ook nog een rol... of dit in strijd is, die Amnestiewet, met internationale mensenrechtenverdragen? Ja, daar heeft de recht op gereageerd. Daarvan zegt ze, ik ben wel bevoegd om daarover te oordelen... Uh, ze heeft het inderdaad getoetst, uh, maar is erbij slechts bij één verdrag, één internationaal verdrag te raden gegaan. Ze zegt, daarmee is die amnestiewet niet in strijd. Dus dat is geen argument. En een aantal nabestaanden hebben inmiddels gezegd, ja maar uh, er zijn veel meer verdragen. Ze heeft nu dit verdrag aangehaald, maar er zijn veel meer verdragen en daarmee is die amnestiewet wel in strijd. Dus daarover is het laatste woord ook nog niet gezegd. Nou, je begon al over de nabestaanden, die zaten denk ik in de rechtszaal. Hoe werd daar trouwens uh, gereageerd toen de krijgsraad met die uitspraak kwam? Okay. De, de voorzitter van de krijgsraad, mevrouw Valstijn-Montnor, die heeft bijna een uur lang in heel ingewikkelde juridische termen uh, uiteengezet wat ze ervan vond, uh, wat de gang van zaken volgens haar zou moeten zijn. Zelfs die juristen die in de zaal zaten, ook de juristen die namens de nabestaanden uh, het proces bijwoonden, die moesten daarna uh, nog zeker een kwartier, twintig minuten met elkaar in overleggen wat er nou precies bedoeld was. Kan je nagaan dat het voor de journalisten voor taak was om uh, in, in te interpretatie te geven. Dus Het stof is eigenlijk net neergedaald. Veel mensen... We lopen nog een beetje het witwaast rond. Maar in grote lijnen kan je zeggen dat de nabestaanden in ieder geval blij zijn. dat de amnestiewet niet zonder meer een streep heeft gezet door het proces. Maar dat het proces in ieder geval nog doorgaat. Ja, want dat moeten we concluderen aan het slot van ook ons gesprek: dat de rechtszaak eigenlijk gewoon is stilgelegd. Hij is uh, tijdelijk geschorst. En hoe tijdelijk, dat is nog niet duidelijk. Daar moet uh, de auditeur militair, de openbare aanklager, moet er, uh, wat over gaan zeggen. Die moet daar uh, met een voorstel voor komen. Maar het ziet ernaar uit dat dat wel eens een tijd zou kunnen duren. En dat is natuurlijk precies wat president Bouters ook wil, want... Van, afstel, van uitstel komt afstel, zou je kunnen zeggen. Of het zover komt, dat is de vraag. Maar hij heeft natuurlijk alle baat bij het rekken van dit proces. of bij het onmiddellijk stopzetten. Goed, uitstel. Dankjewel, Harme, voor jouw uh, verhaal. Ja. Daar waren ook heel erg veel mensen trouwens in geïnteresseerd. in uh, jouw verhaal in Nederland. bij de vereniging Ons Suriname in Amsterdam. zijn namelijk zo'n 25 geïnteresseerden bij elkaar gekomen. om via de sociale media. de uitspraak van de militaire rechtbank te volgen. en om er vervolgens ook over na te praten. Verslaggever Karin Alberts ving de volgende reacties. Op. Het kon veel slechter. Ik ben er niet heel ontevreden mee, omdat nu hebben we tenminste nog de kans dat of wordt afgezet, of dat er misschien een nieuwe verkiezing komt op een gegeven moment, en dat we dan nog het proces kunnen hervatten. Het meest dramatisch zou natuurlijk zijn als ze hadden gezegd, ja, de wet klopt en we houden er mee op. Dus alles bij elkaar genomen ben ik niet ontevreden. Hij heeft nog hoop? Ik heb nog hoop dat uh, rechtvaardigheid kan terugkeren in Suriname. Met wat voor gevoel zit u hier, mevrouw? Ja, nou ja, een gemengd gevoel, eigenlijk. Maar, um... Aan de ene kant ben ik best wel verrast met de Krijgsraad dat ze de wet hebben getoetst. En dat had ik niet verwacht. Ik had eerder verwacht dat ze het misschien zouden opschuiven of zo. Maar um, ja, zoals misschien al eerder gezegd is, het, is, uh, het kan slechter. Het is nu gewoon een kwestie van afwachten en het kan nog alle kanten op. En ik denk dat we gewoon hoop moeten hebben dat, uh, dat ze weten wat ze doen daar. Dus. Het feit dat het nu weer maanden vertraging gaat oplopen, dit geheel? Ja. Maar ja, het is niet anders. Ik had eerlijk ook al gedacht dat het nog vertraagd zou worden. Dus op zich uh, valt het mee. Daarom zei ik, we moeten gewoon afwachten. En uw meneer, hoe kijkt u ernaar? Ja, dus ik, ik sluit me gewoon aan bij, uh, bij haar. Maar verder vind ik het wel goed dat de, dat de krijgsraad het gedaan heeft. Want daarmee stelt ze zich nogal onafhankelijk op. Je kan, um, ze kunnen daarna niet zeggen van jullie zijn uh, af. Um, niet onafhankelijk geweest. Want er is nog de kans gegeven aan beide advocaten, of de auditeur militair en de advocaat om nog in hoger beroep te gaan. Dus daarin hebben ze dus eigenlijk wel een veilige positie ingenomen. Het verslag was vanuit Amsterdam van Karin Alberts. The European Economy is estimated to be currently in a mild but short lived recession. And then subsequently a slow and uh, subdued recovery is uh, forecast uh, to begin from the second half of uh, the current year onwards uh, and uh, continue over the forecast horizon of uh, this year and, uh, and uh, next year. Zo vat de eurocommissaris Olly Reen de economische stand van zaken samen. Europa zal dit jaar in een milde, maar korte recessie, met volgend jaar uitzicht op een langzaam herstel terechtkomen. Economie redacteur André Meijnenma. André, een milde recessie, is dat een beetje ziek? Ja, een beetje wel. Het is niet zwart, zeg maar, en ook geen wit, het is gewoon grijs. In dit geval een beetje donkergrijs, met een heel dun streepje licht. Het is een beetje een open deur natuurlijk, we schrikken er ook niet van, want we hebben dat de voorbije maanden al aanzien komen, dat het steeds minder en minder ging en slechter ging met Europa. De bui hing al maanden boven ons hoofd. Ja, en die raming laat toch een verdere verslechtering zien... ten opzichte van die najaarsraming van een half jaar geleden... is de, de zaak eigenlijk alleen maar achteruit gekacheld. Geen groei, ook geen krimp. Volgend jaar een beetje groei, 1,3 procent is niet veel... maar in ieder geval, het is groei. Eurozone, het zijn de 17 landen met de euro... Die hebben dit jaar een, een krip met allen te verwerken van 0,3% en volgend jaar een schamele 1% procent groei. En de Nederlandse economie die zal dit jaar met 0,9% krimpen. Dus eh, geen groei, maar achteruit gaan. En volgend jaar een groei van slechts 0,7%. De situatie, zegt uh, Reen, is gewoon fragiel in Europa. Het gaat alle, alle kanten op. Het is, het is broos, het is breekbaar. En ook wat hij zegt, grote verschillen tussen lidstaten binnen Europa. Noord-Zuid kenden we al, zwakke landen beneden en, en Duitsland-Nederland bovenaan. Maar de laatste jaren hebben we ook gezien dat daar ook barsten in komen. Wij verschillen al heel veel van Duitsland bijvoorbeeld. Dus ook uh, daar zie je, uh, zeg maar, uh, lopen de klokken helemaal niet meer gelijk. Nee, het is een beetje schaats op dun ijs. Maar wat zegt hij uiteindelijk ook over Nederland? Want daar was iedereen nieuwsgierig naar. Ja, nou ja, de werkloosheid zal nog wat oplopen. De huizenmarkt is natuurlijk in problemen. Allemaal dingen die we wisten. De dalende huizenprijzen, de korting op pensioenen, de bezuinigingen die eraan zitten komen, die we nu al hier en daar voelen. Dat we meer moeten betalen. Die zorgen allemaal voor het dalende inkomsten. Dat betekent dus dat de mensen uh, a. schrikken voor alles wat over hen heen komt en wat nog hun te wachten staat. En b. Uh, de hand op de knip. Houden, niet meer uitgeven. En dat merken ze dan weer in de detailhandel, in de winkels... en in de bouw, in de koop en de verkoop van huizen. Met andere woorden, dat zorgt voor een enorme economische groeivertraging in Nederland. Dat ingestorte consumentenvertrouwen is met name een van de zaken... die de Europese Commissie signaleert als een, een probleem voor Nederland. Plus natuurlijk dat wij een open economie zijn. Met andere woorden, als het buiten stormt, hebben wij daar gelijk last van. Kan ook betekenen dat als Duitsland blijft doorgroeien... en het elders ook weer aantrekt dat wij met onze export ook weer kunnen meeliften. Dus... Uh, hopen dat de buitenwereld het goed doet. Dan kunnen we aanhaken. En tegelijkertijd de zorgen naar binnen toe. Hoe krijgen we al die uh, bange consumenten weer aan te praten? Ja. Wij moesten ons huiswerk inleveren bij Reen en Europa. Want die gingen er naar kijken. Hebben vandaag dus een beetje gezegd wat, daar, wat ze daarvan vonden. Dat moesten we ook doen. En dat hebben we gedaan. Het kabinet is erop gevallen. En vervolgens kreeg je dat uh, akkoord. Koendersakkoord, Lentakkoord, vijf geef er maar een naam aan. Hebben ze dat ook bestudeerd? Hebben ze dat meegenomen? In ieder geval ze hebben we naar gekeken en René heeft het allemaal zien langskomen. Het, hij zegt zelf dat het er goed uitziet, maar hij moet natuurlijk een hoop details nog krijgen. Last month's uh, budgetary agreement uh, includes uh, permanent measures uh, and uh, structural reforms. Uh, it means uh, the quality of uh, the measures is uh, is very high and uh, and uh, it has uh, a permanent uh, structural impact, uh, which is uh, het is belangrijk voor de sustainabiliteit van de publieke financiën. En het bats moet Met andere woorden, dat ziet allemaal veelbelovend uit die maatregelen. Eind mee gaat natuurlijk de Europese Commissie een finale beoordeling geven... maar ze zullen ook nog niet alle details hebben... want er zijn ze in Den Haag nog niet eens overheid met elkaar... want dat moet nog allemaal weer doorgerekend door het Centraal Planbureau. Dus eh, ze hebben de hoofdlijnen gezien, net als wij... En uh, eind van de maand moeten ze dan beoordelen of die maatregelen bij elkaar genomen... in hun uitwerking voldoende zijn om doelstelling te halen van 3% maximaal tekort volgend jaar. En heeft u nog een tip, een advies aan, aan, aan ons, aan minister De Jager? Nou ja, in ieder geval, er moet gewerkt worden aan het herstel van consumenten, en van burgers en bij bedrijven. En dat vertrouwen kun je voor een deel terughalen. Om als je aan de, in, in, in, binnen Europa laat zien dat je het menens is met je bezuinigingen, met je hervormingen. En dat burgers daardoor het gevoel krijgen: er wordt wat gedaan aan de problemen die ons nu al jaren boven het hoofd hangen. Reen waarschuwde wel. Zonder uh, verdere vastberaden acties zal de groei in de Europese Unie gewoon laag blijven. Met andere woorden, uh, zorg ervoor dat je geloofwaardig en betrouwbaar overkomt als overheid, als Europa waar wil je een duw in de rug kunnen geven van de economische groei weer. Dankjewel, André. André Meinawa. Meinema was dat van de economieredactie. Straks een celliste is in Groningen uit de trein gezet... omdat ze geen kaartje had gekocht voor het instrument wel te verstaan. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, problemen in de buurt van Rotterdam. Ja, de A4, hoofdvliet richting Vlaardingen... is helemaal dicht tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. Er is een uh, kettingbotsing geweest met uh, vijf personenwagens. Die zitten helemaal in elkaar. Er zijn ook veel hulpdiensten bij. Het uh, mag duidelijk zijn, het staat daar helemaal vast. Ook op de A15, die uh, daarachter uh, ligt vanuit Europoort... tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein, 11 kilometer. Of daar moet u dus omrijden via de Van brien wat verder nog opvalt is de kettingbotsing op de A20 naar Gouda... bij Nieuwe Kerk aan de IJssel, 5 kilometer. En, maar daar is wel één rijstrook open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Veel middelbare scholen moeten dit jaar extra hun best doen... om ervoor te zorgen dat hun leerlingen een diploma halen. Eindexamen-eisen zijn namelijk flink aangescherpt. Verslaggever Roelpau ging naar de laatste bijlesgeschiedenis... op het Stellingwerfcollege in Oosterwolde. Dus als we het over die handelsbarrières beginnen, het eerste voorbeeld zijn de VOC en de WEC die beiden een handelsmonopolie opleggen. Vrijdagochtend, 10 uur, het lokaal van geschiedenisdocenten Reina Kootstra zit, bomvol. Allemaal jongens en meiden die maandag aan hun eindexamen beginnen. Mercantilisme van Engeland en Frankrijk. Typisch handelsbarrière. Ze zijn al weken vrij, maar nu zitten ze weer vrijwillig in de schoolbankjes. En economiedocent Johan Poyes weet wel waarom. De exameneisen zijn behoorlijk zwaarder geworden. Ze moeten een 5,5 gemiddeld op het centraal examen halen. En uh, ja, dan moeten wij aan school samen met de leerlingen alles uit de kast halen. Tot vorig jaar kon je een slechte score op je centraal schriftelijk eindexamen compenseren met goede cijfers voor je schooltentamens. Die escape is er dus niet meer. En veel leerlingen in het geschiedenislokaal zitten daar flink over te stressen. Ja, ik ben er inderdaad wel bang voor. Ja, want vier jaar of vijf jaar werk je gewoon wel heel hard. En als je dan iets van plankenkoorts hebt, of zo, dan gaat het in één keer mis. Ja, ik sta er ontzettend goed voor. Maar toch heb je nog de kans dat je gaat zakken. Omdat je bijvoorbeeld ineens een blackout hebt. Laten we dat nog even op een rijtje zetten. De akte van navigatie hield het volgende in. Op het Stellingwerfcollege hebben ze uitgerekend... hoeveel mensen er vorig jaar zouden zijn gezakt... als de strengere eindexamen eisen toen al van kracht waren geweest. Dat had 5% extra zakkers opgeleverd. En die 5% willen ze nu natuurlijk binnenboord houden. Volgens examensecretaris Sonja van der Wijk... heeft de school dit jaar alles uit de kast gehaald. Docenten zijn heel erg gericht bezig gegaan... met beter kijken naar wat een leerling fout doet... Uh, van uh, hoe pak je een vraag aan, waar begin je? Daarnaast, hoe antwoord je? En deze week zijn we vooral bezig met leerlingen op basis van vrijwilligheid uh, naar school te halen. En er zijn scholen die kiezen ervoor om extern docenten uh, uh, in te huren. En ja, dat kost natuurlijk uh, behoorlijk veel geld. En wij hebben gelukkig uh, onze eigen docenten uh, beschikbaar voor de leerlingen. En leerlingen maken daar dankbaar gebruik van. Ben je er helemaal klaar voor? Uh, bijna. Wat moet er nog gebeuren? Uh, veel voor uh, wiskunde nog. Veel voor wiskunde nog? Ja. Binominale verdeling, samenvatting. Heb ik even op papier gezet voor ze. Dan krijgen ze even een mooi overzicht. En kijk, dan ziet u. Het zijn maar vijf stapjes. Vijf stapjes in een bepaalde berekening. In een bepaalde berekening. En dat is natuurlijk nog heel goed eigen te maken. Ouders zijn geïnformeerd over het nieuwe regime. Leerlingen lopen de school tot de laatste minuut plat. Ik ben inderdaad gewoon de hele week van 8 nou, of 9 tot 4 uur op school. Docenten maken overuren. Je wilt iedereen naar de eindstreep halen. En als ja? ik daarvoor een stapje harder moet lopen, dan doe ik dat. Scholen hebben er zelf ook belang bij dat er zoveel mogelijk leerlingen slagen. Alle ogen zijn natuurlijk straks op de uitslag gericht. En uh, ja, je wil gewoon uh, natuurlijk in ieder geval tot de middenmoot behoren en het liefst tot de beste. Maar de leerling is voor ons echt het allerbelangrijkste. Je zou bijna denken dat de school nog even snel wil rechtzetten... wat ze in de voorgaande jaren hebben laten liggen. Zo moet je dat niet zien, vindt Van der Wijk. Ik denk meer dat het vormbehoud is. Ik denk dat je het zo moet zien. Ook de laatste minuut van de wedstrijd is altijd heel, heel belangrijk. Daar kun je nog winnen. Was dit wat jullie nodig hadden? Je weet me nog te vinden vandaag. Je kunt me mailen. Ik ben hier tot drie uur hiernaast, in mijn eigen uh, stamlokaal. Vorig jaar was dit er niet, hè? Misschien dat ik daarom wel bij zou. Ja, dat helpt echt. Mevrouw Koetse is echt heel goed bezig daarmee. Dit is echt zo. Nog een klein applausje zelfs voor haar. De reportage was van Roel Paul. De 17e zittingsdag in de rechtszaak tegen Anders Breivik... die begon vandaag onrustig. Een jonge man, waarschijnlijk de broer van een slachtoffer... gooide een schoen richting Anders Breivik... en riep dat hij naar de hel kon lopen. Daarop werd de zitting geschorst. Rolien Kreton volgt het proces. Rolien, hoe werd er in de rechtszaal trouwens gereageerd... op dit schoenengooi-incident? Nou, mensen zijn hier toch wel uh, van geschrokken. Dit hadden ze echt helemaal niet uh, verwacht. Uh, het gebeurde op het moment dat er een abductierapport werd doorgenomen. Dus een deskundige vertelde over een jongen die was uh, overleden. Hoe die was overleden. Uh, op dat moment uh, gooit er een man, een jonge man... vanuit de tribune een schoen naar uh, Breivik. Uh, hij zit op zo'n vijf meter afstand van uh, Breivik. En roept, ja, moordenaar, je hebt mijn broer... Uh, uh, vermoord. Uh, die schoenen gooien raakt dan de advocaten van uh, Breivik en Breivik wordt meteen vastgepakt door een uh, politieagent. Hij is sowieso omringd door uh, politieagenten. Nou, er ontstaat ook onrust uh, bij de toehoorders. Mensen applaudisseren. Sommigen. In ieder geval uh, andere mensen beginnen te huilen. Uh, die schoenen gooien wordt dan uh, weggevoerd. Terwijl hij nog steeds roept, uh, ja, you killer go to hell. Hij is heel erg overstuur. Die politieagenten helpen hem eigenlijk uh, heel erg. Proberen hem te kalmeren. En die schoenen gooien wordt dan uh, met een ambulance uh, weggevoerd naar de eerste hulp. Uh, en vervolgens ja, wordt er een korte pauze ingelast. Maar uh, daarna zijn ze vrij snel weer verder gegaan. Ja, het zat er nog een soort symbolische daad achter, want we weten dat schoenengooiers uit het Midden-Oosten, dat is daar een enorme uh, belediging. Uh, hoe, hoe zit dat verder in Noorwegen? Ja, nou deze schoengooi, uh, volgens mij komt hij uit uh, Irak. Uh, en hij heeft al uh, gereageerd ook. Hij heeft verteld dat hij uh, ja, dit als een enorme opluchting uh, voelde. En hij vertelde ook dat hij hoorde dat er werd uh, geapplaudisseerd... terwijl hij die schoen uh, gooide. En hij zei van ja, dat is het eigenlijk al, dan is het eigenlijk al waard. Ik, ik ben blij dat ik dit heb uh, gedaan. Nou, je zei, daarna ging de rechtszaak weer, uh, weer verder. Waarover werd er uh, vervolgens gesproken? Nou ja, ze zijn gewoon uh, verder gegaan met uh, het uh, bespreken van de overleden jongeren. Dat hoofdstuk is nou eigenlijk bijna uh, afgerond. Dus ze hebben alle 69 jongeren stuk voor stuk heel uh, zorgvuldig behandeld. En tegelijkertijd is deze week zeg maar een nieuw hoofdstuk geopend. Dat van de overlevenden. Uh, niet alle overlevenden zullen getuigen, maar alleen uh, de zwaarst uh, gewonden en de belangrijkste... Uh, van die uh, overlevenden. En vandaag, ja, opvallend een verhaal van een jongen... die vertelde hoe die over het eiland rende... en probeerde te luisteren naar de schoten... om, ja, toch te, te uh, bepalen... probeerde te bepalen waar uh, Breivik uh, vandaan kwam. Hij komt dan bij de waterkant... ziet een rubber bootje met jongeren erin zitten. Uh, gaat daar zelf ook in zitten. Probeert de motor te starten. Lukt niet, maar dat maakt een heleboel lawaai. Uh, hoort hij uh, hoe Breivik... Uh, steeds dichterbij komt, uh, ontstaat paniek natuurlijk... In dat bootje en daaromheen. Uh, hij moet mensen achterlaten. ik schiet direct op die boot. Raakt die boot. Jongeren gaan plat liggen. En die jongen vertelt ja, hoe die, uh, die jong, dus de andere jongen probeert over te halen. Om toch uh, hem te helpen met roeien. Omdat alleen kan hij dat niet. Ja, en dat, dat zijn natuurlijk hartverscheurende uh, verhalen. Niet alleen voor familie, maar voor iedereen uh, eromheen. Ja, ik denk ook voor iedereen die dit weer van jou heeft gehoord. Dankjewel, Rolien. Rolien was dat, Krutton, over het proces tegen Breivik. Het is zeven minuten voor vijf. Willemijn Hubert is binnengekomen. Ja. Willemijn, wij moeten het hebben over het weer. Uh, om te beginnen, eventjes gisteren was het echt noodweer. Hè? Zware klappen, dat is nu allemaal voorbij. Het is het land uit. Ja, ja dat is nu uh, allemaal voorbij. Gisteren hadden we te maken met enorme temperatuurverschillen. Dat is 26 graden in het zuidoosten van het land. En 18 in het... Uh, Noordwesten En precies op dat grensvlak daartussen, daar ontstonden inderdaad die hele zware buien die flinke klappen opleverden. Maar qua neerslag viel het me uiteindelijk nog wel mee. Ja, er viel niet heel veel, maar er was nog iets raars. Het was vannacht ongelooflijk warm. En ik hoor zelfs van mensen dat het warmer was vannacht dan vandaag overdag. Ja, nee, dat daar zitten ze toch net een beetje naast. Maar het scheelt niet heel erg veel. het het gevoel een beetje. Ja, het is een beetje het gevoel. En het was natuurlijk heel erg vochtig nog vannacht. Het is zo'n 11 tot 16 graden. En op dit moment is het alweer 21 graden in Limburg. Dus. En dan, komend weekend, wat wordt het? Uh, mooi. Het is niet warm, absoluut niet. Want de wind draait inmiddels naar het noordwesten en brengt vanuit daar echt koelere lucht onze kant op. Dus overdag is het zo'n uh, 10 tot 13 graden. Voor, dat geldt dan voor de zaterdag. Zonder wat wolkenvelden, zondag meer zon en dan een graadje warmer. Dankjewel, Willemijn Hubert. Celeste Dana de Vries is gisteren in Groningen uit de trein gezet... omdat ze geen kaartje had voor haar instrument. Anita Broekhuis is van de NS en nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan ik ergens speciale cello-kaartjes kopen? Nee, dat kan uh, niet. Nee? Nee, die dat, zijn niet te koop. Dat dacht mevrouw de Vries ook en toch is ze de trein uitgezet. Ja, er was inderdaad uh, wat verwarring over hè, of je een cello nu meeneemt als handbagage, ja of nee? Ja, nou dat is uh, als handbagage, het is nogal een instrument. Dus de conducteur dacht, daar heb je een kaartje voor nodig. Ja, maar dat is niet het geval. Um, he, Daarnaast, uh, he, wat zij al jaren doet overigens, kan de cello gewoon meenemen in het trein. Um, maar dan zit je bij het raam en dan zet je de cello naast je, maar dan neem je wel een plek in beslag. Ja, nou, het is inderdaad wel zo hè, dat je de cello gewoon mee kunt nemen als handbagage en wat voor handbagage hè, ook voor de cello geldt, is in dit geval wel hè, dat je moet denken om een veiligheid in de trein, dus dat je niet bijvoorbeeld gangpaden blokkeert en dat je eigenlijk ook geen zitplaats in beslag uh, neemt. Al ja. nou kan het in. Ja? Maar uh, zo'n cello past natuurlijk ook niet in dat rekje boven je hoofd. Nee, maar wat je vaak ziet hè, is dat er uh, nou ja, een, een naast of, of he, een beetje ertussenin, dat daar bijvoorbeeld wel ruimte is. Uh, dus als je het een beetje he, bekijkt, dan, dan is er wel ruimte in de trein... om uh, de cello neer te zetten. En dat zeg ik, in, in rustige treinen is het natuurlijk ook niet zo erg... Uh, als het naast of op je zitplaats iets uh, ook beslag neemt. Ja, ze moeten dus niet in de spits reizen? Nou ja, dan wordt het wat lastiger. Maar dat is natuurlijk uh, he, altijd zo met het bagage. He, ook als je gewoon gewone tas meeneemt in de spits... Je moet hem niet op een zitplaats zetten. En dat geldt voor de cello ook. Wat voor richtlijnen zijn er eigenlijk? Wat mag je nou wel en wat mag je nou uh, niet uh, meenemen? Zijn er grenzen? Nou ja, het is handbagage. En nogmaals, hè, wat ik heb gezegd... Um, het belangrijkste wat hiervoor geldt... is dat je um, uh, niet, uh, de veiligheid in het terrein in het geding brengt. Dus hè, niet uh, de hele gangpaden blokkeren... Um, en inderdaad, die zit plaats. Dat is eigenlijk uh, een, een richtlijn. Het is dus niet ja, zo dat het... er afmetingsrichtlijnen zijn, hè, Cello? Ik weet niet of u dat weet, maar een Cello is zo ongeveer zo'n 120 centimeter lang. Um, maar bijvoorbeeld, uh, uh, ik speel contrabas. 195 centimeter hoog. Mag ik hem meenemen? Ja, ik zeg Je hebt altijd een beetje grensgevallen. De contrabas is uh, een ik... grensgeval. Ja, nou ja, ik denk dat het een beetje in de coulante en in overleg misschien hè, soms moet met een uh, conducteur. Maar ik denk, daar waar we ons uh, daarin soepel op kunnen stellen... Uh, vind ik dat, mis dat dat inderdaad in dit geval moet kunnen. Ja, en de conducteur krijgt bijles? Nee, de conducteur krijgt bijles. Op zich, hè, de conducteur weet natuurlijk ook wat wel en niet kan. En dat is gisteren inderdaad een beetje misgegaan. En er is verwarring ontstaan. Uh, en dat is heel jammer. Ja. Dat vinden wij ook. Uh, en daarom uh, willen we graag ook naar Dana een gebaar maken en bieden we haar een Eerste Klasdagkaart aan. Goed, ze mag een keertje met, uh, ik, het, het is dus niet alleen voor haarzelf, maar het is ook uh, voor haar uh, instrumenten. Ja, klopt. Die mag, de cello mag mee, hoor, ook die dag. Dana en cello mogen Eerste Klas reizen. Nou, mevrouw Broekhuis, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Straks hebben we nog een ander gesprek. Dan gaan we praten met Dick Advocaat, de nieuwe coach van PSV. Vanavond, BNN Today. Ah, oh, mag ik ook Tommy zeggen? Jij ja, mag ook Tommy zeggen, maar The Voice heeft dat bedacht. En Ronald van der Geer is bij ons The Voice. The he, Voice. Ervoor, ja. Ja. Luister en kijk mee op radio1.nl. Dat is natuurlijk nog geen vrijbrief om nee. zomaar iets te stelen. Hè? Ook als een groenteboord uitstalt, die loopt er langs, mag je niet zomaar een appel pakken. Luister en kijk mee op radio1.nl. Meneer Hamers, oeh, sta ik bijna op uw hondje. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.